De hackersgroep Anonymous heeft 70 websites... van lokale Amerikaanse politiekorpsen gekraakt. Er zou 10 gigabyte aan vertrouwelijke informatie van de site zijn gehaald... waaronder e-mails, creditcardgegevens en anonieme tips van burgers. De hackers willen zo wraak nemen op de arrestatie... van Britse en Amerikaanse sympathisanten. De hackersgroep zat onder meer achter de cyberaanvallen... op betalingssite PayPal. Dance Valley heeft gisteren door de regen minder bezoekers getrokken. Er kwamen 30.000 mensen naar het dance-event...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 Het protest begon een paar weken geleden met een klein tentenkamp in Tel Aviv. Vorige week waren er al ruim 100.000 demonstranten. En gisteravond groeide het uit tot een massaprotest. In Jeruzalem verzamelden zich tienduizenden mensen bij de ambtswoning van premier Netanyahu. Ze droegen spandoeken en borden met teksten als Mensen gaan voor de winst en Tijd voor revolutie. Premier Netanyahu heeft de afgelopen week hervormingen aangekondigd. In Amsterdam-Noord is een viskraam ontploft bij het Buikslotermeerplein. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Op foto's op Twitter is te zien dat de viskraam bijna in zijn geheel is verwoest. Brokstukken liggen meters ver. De brand werd snel geblust. Mogelijk is een gaslek de oorzaak van de ontploffing van de viskraam. Het weer dan nog, eerst zonnig, later ook stapelwolken met plaatselijke kans op een bui. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind...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 Giro 555. Nu augustus is aangebroken, de meeste jonge vogels het nest hebben verlaten... en de vogels die in de rui zijn zich letterlijk in stilte terugtrekken... valt er relatief weinig geluid te genieten in de natuur... Veel zomergasten zijn alweer begonnen aan hun trek naar een warmer orde. En dat terwijl voor ons gevoel de echte zomer in Nederland nog moet beginnen. Op verschillende plaatsen aan de Waddenkust was de afgelopen maanden dit geluid te horen. Forse vogels herkenbaar aan hun parmantige zwarte kuif en aan het puntje van de snavel... Dat is geel, onmiskenbaar dus. De grote stern. Het broedseizoen van de grote stern is nagenoeg voorbij. Maar dit geluid kunt u nog wel horen. Van noord tot zuid, langs de hele kust. Zo klinkt een hongerige, jonge grote stern... De zeevogel gaat zo zoetjes aan richting Afrika of Zuid-Europa... en de jongen vliegen zij aan zij met hun ouders. Opmerkelijk is dat een vader of moederster het eigen kind kan herkennen. Zelfs in een vlucht van duizenden mede-overwinteraars. Onderweg worden de zeurende, hongerige koters bijgevoerd. Net als mensenkinderen op de achterbank van de auto... op weg naar de camping aan de Costa del Sol. Worden die niet bijgevoerd met vis, maar met chipito's, smarties, nuts en aspirine? En met duizenden kilometers voor de boeg hebben vogelkind en mensenkind vast dezelfde vraag: zijn we er al? Goedemorgen. Ja, zurende kinderen op de achterbank. Daar heeft Menno misschien op dit moment last van. Die is nog steeds op vakantie. Wij gaan het hebben over heel veel dingen. Uh, de tuinvogeltelling bijvoorbeeld. Dat is een bekend jaarlijks fenomeen. Maar iets minder bekend is de tuinvlindertelling. Die wordt dit weekend voor de derde keer georganiseerd. En wij hebben hier straks al de eerste resultaten. Nog meer vlinders bezongen in het liedje van Lubis, de grauwe Gors die maakt een succesvolle comeback in Groningen, en we gaan praten over het visretourwiel. U hoort het hier al een beetje rommelen. De maker van het, of in ieder geval de bedenker van het visretourwiel, is er al een beetje mee bezig. Die gaat hem zo opbouwen hier. Het is een soort ja, kermisattractie voor vissen. Maar dan wel eentje die veel vissenlevens kan redden. Volle bak dus, vlinders, vissen en een verdwaalde labyrinthspin. Ik ben Janine Abbring en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. En wij begonnen deze uitzending met het tweede deel, da Capella uit het vijfde concerto harmonico van graaf Unico Wilhelm van Wassenaar. Uitgevoerd door het Aradia-ensemble onder leiding van violist Kevin Mellon. Welkom in tuinreservaten.nl Dit weekend organiseert de Vlinderstichting... voor de derde keer de Nationale Tuinvlindertelling... Deelnemers kunnen een kwartier lang alle vlinders noteren die in hun tuin voorkomen en doorgeven aan vlinderenmee.nl. Op die manier probeert de Vlindersstichting een beter beeld te krijgen van de vlinders in stedelijke gebieden. Inge Koopmans van de Vlindersstichting neemt Jeannette Paramoor mee naar de bloemrijke tuin van Alterra in Wageningen. Het doel? Zoveel mogelijk vlinders tellen met zoekkaart voor Jeannette en telformulier in de hand. Een blauwtje vliegt hier, dus die zal ik meteen even opschrijven. Ja, wacht even, want je hebt de telkaart bij je. Ja. Het had ook zomaar een boomblauwtje kunnen zijn voor ja, mij. Ja, maar ik zie op de onderkant oranje stippen op de vleugels, oranje vlekken. Mm -hmm. En daaraan kun je zien dat het een ikrisblauwtje is. Maar het heeft wel van die witte randjes ook, hè? Ja, ja, ze lijken wel op elkaar, hoor. Je moet ja. wel uh, Van de bovenkant kun je het niet zo goed zien. Mm -hmm. Maar gelukkig was hij net even aan het vliegen. Dus toen zag ik de oranje onderkant... Dus dan kunnen we een Ikerisblauwtje opschrijven. Nou, we zijn nog niet eens de tuin in. Hè? Nou, dat begint al goed. <laughs> gaan we hierin? Ja, we gaan hier hè, naar rechts. Door het gras, dan links en rechts tussen de bloemen. Nou, goed opletten ja, nou, hoor. Hier vliegt al een bruin-oranje. Nou, waar is die nou? Ja, hij zit... Ah, <laughs> daar gaat hij. Ja, nou, hij moet echt even stilzitten, hè? Kom op, jongen. <laughs> Wacht nou even... Het is ook wel een onrustige soort hoor, dus ja? die gaan niet zo heel vaak zitten. Ja, jezus, moeilijk. Het oogje geeft al weg een beetje dat het een zandoogje is. Oh. En daar hebben we er dan ook nog een paar verschillende van. Ja. Maar hij was helemaal bruin. Oh, Ik dacht dat ik Met toch een, een oranje zag? Beetje oranje, okay. klopt wel. Ja. Dus dan kom ik op een bruin zandoogje. Dat vind ik knap van je. Maar ja, je bent ook van de vlinderstichting, hè? Ja, even oefenen, dat helpt. Ja, ze moeten wel een beetje stilzitten, vind ik, anders wordt het moeilijk. Ja, en dat, zou, dat is wel makkelijk als ze dat doen. Ja, dan dan gaat dat gaan ze ook wel zitten dan gaat het weer in. een ikersblauwtje. Oh, hier, nog één. Kijk. Ja, nou, nou laat hij zich mooi zien. Ja. Nu zien we de bruine vlinder met de oranje oogjes. Ja, precies. Er staat er nog eentje daar aan de achterkant. Twee breunzandoogjes. Nou, dat is al een mooi score. Ja, want we hebben een kwartier. Hè? Ja, ongeveer. <laughs> dat is het idee hè, van die uh, tuinvlindertelling. Dat je in een kwartier ja, een rondje maakt door je tuin... en kijkt wat je dan in dat kwartier allemaal tegenkomt. Ja, dat klopt. Dan schrijf je alle vlinders op die je tijdens dat rondje ziet. Mm -hmm. En als je nou een hele grote tuin hebt... waarin je niet in een kwartier rondkomt... dan mag je ook wel twintig minuten over doen... <laughs> Of als je een klein tuintje hebt, vijf. Ja, dat kan ook. Of dan loop je twee rondjes. Daar gaat een en koolwitje. Wit, precies, die ja. ken ik nog wel. Nou, Kijk. Die zijn ook wel een beetje moeilijk, want dan zijn, daar zijn er ook drie van. Oh. Ja, hij heeft ons doel, hoor. Hij verstopt zich. Ja. Zag je het? Ik, ik zie het nu. Je nee. kunt nu aan de onderkant van de vleugels zien... dat er allemaal van die grijze aders op zitten. Dus dit is een klein geaderd witje. Mm -hmm. Ik schrijf hem op. Ja. Nou doen jullie dit voor het derde jaar, hè? die uh, vlindertelling. Waarom is het belangrijk? Uh, het is belangrijk omdat we graag willen weten... welke en hoeveel vlinders in het stedelijk gebied voorkomen. We hebben natuurlijk al heel veel gegevens van allerlei natuurgebieden. En dat houden we ook ieder jaar netjes bij. Maar er zijn ook heel veel vlinders die veel in de stad vliegen en veel in tuinen. Uh, en door die te tellen kunnen we ook weer wat zeggen over de, uh, hoe het met de vlinders gaat. Je daar... Oh, daar gaat weer een... Een, een zandoogje. Ik zie hier drie tegelijk nu zelfs. Was hij dan nou vorig jaar ook uh, de topscorer? Of... Nee, bruin zandhoogje is een vlinder vooral van wat grotere tuinen. Dus als je een beetje een, een bloemenweide hebt... en dat hebben de meeste mensen natuurlijk niet in de tuin... Mm -hmm. dan krijg je veel bruin zandhoogje. Daar gaat weer een koolwitje. Ja, die moet gaan zitten, hè. De kleine vos is vorig jaar het meest geteld in de tuinen. Mm -hmm. Dat is echt een, een vlinder die veel op vlinderstruiken komt... en die hebben de meeste mensen in de tuin staan... En ik verwacht ook wel dat hij dit jaar weer uh, gaat winnen. Ja. Hier is een nieuwe soort. Bruin met gele spikkeltjes. Dat is wel makkelijk te herkennen, vlinder ook. Het bondzandoogje. Het bondzandoogje. Oh, ja, kijk. dat is hem. Ja, we komen gewoon niet tot een het gesprek, hè? He? Nee, het blijft maar vliegen. Dit is weer een Ikerisblauwtje. Schrijf je ze nog op? Ik schrijf ze nog. Ik nee? moet ze even nog... Uh, ja. We hadden weer een bruin zandoogje, hè? En weer een ikerisblauwtje en een oogje. Het Die... nou, dus is natuurlijk maar een steekproef, hè, deze tuin. Maar in een andere tuin kunnen natuurlijk weer hele andere soorten meer voorkomen. Ja, precies. Als je een tuin hebt met veel klimop en je ziet zo'n blauw vlinnetje, dan is de kans best wel groot dat dat dan een boomblauwtje is. Ja. Dus het ligt er ook maar net aan waar je bent in Nederland... en wat voor planten je in je tuin hebt staan. Nou, dit was het, hè? Denk ja. Dit het is het, uh, het einde van ja. de tuin. Dus wat is de score nu? De score is uh, 9 bruin zandoogjes, mm -hmm. 4 icrisblauwtjes, 1 klein geaderd witje, 2 koolwitjes, onbekend, mm -hmm. en 1 dikkopje en 1 bond zandoogje. Ja, toch dat is niet slecht hè? Voor, Ik vind uh... het zeker niet slecht. <laughs> Er is nog een dus blauwtje. Ja. Die mag er eigenlijk nog wel bij, hè? Ja, die mag het de vink wel. En ja. <laughs> die zetten we er gewoon bij. Nou, de telling is dit weekend. Vrijdag en zaterdag hebben we het natuurlijk al gehad. En, en vandaag dan nog, hè, de hele dag? Ja, vandaag kan er nog de hele dag geteld worden. Dus uh, ja. ja, als de zon even doorbreekt, uh, dan is het het beste moment. Gauw naar buiten. Precies, gauw naar buiten en gauw tellen. Ja, meetellen kan dus. Zoekkaart en telformulier kunt u vinden op onze website. En ook op www.vlindermee.nl. En op die site kunt u trouwens ook weer uw waarnemingen doorgeven. En uh, nou ja, nu hopen op een beetje zon. Linde, muziekje. Nana was dit van de Spaanse componist Manuel de Falla. Uitgevoerd door Anouska Cabo op viool, Frans van Dalen op piano. En dan uh, onze natuurkalender. De natuurkalender, Kijk. de eerste eerstelingen van deze week. Een soort echo op de lijn. Volgens uh, onderzoeker Piet Verdonschot van de Universiteit Wageningen... krijgen we de komende weken een muggenplaag. Oorzaak is de extreem natte maand juli... En de verwachting, nou, dat hopen we dan maar, dat de temperatuur in augustus aantrekt. Op onze venolijn 035 6711 Nog geen muggenmeldingen, wel laatstelingen. Met Rammerswaal uit Emmen, wij hebben een laatsteling. Vandaag zijn onze winterkoninkjes uitgevlogen. We hadden een nest op het balkon, waarin vier jongen... En vanochtend waren ze eindelijk vertrokken. Hallo, dit is Mirjam Fleuren. Ik woon in Kranenburg, dat is wel net over de grens bij Nijmegen. Ik vond vandaag een Colorado kever En dat vind ik zo vreemd. Die heb ik sinds mijn kindertijd in de 50 jaren nooit meer gevonden. Ik spreek met Joy Wijsmiller uit Buil, Friesland. Vandaag hebben wij tijdens een wandeling eekhoorntjesbrood gezien. De eerste volgens mij. Doorsnee 30 centimeter. Ik denk dat het nog wel heel erg vroeg is daarvoor. Met uh, Jan Gijs van Zuid-Amerika. Momenteel in Vierhuizen. Op de kerk vliegen nu nog steeds gierzwaluwen rond. Dus ze zijn nog niet allemaal weg. Ik zie er hier nog uh, zo'n stuk of uh, tien vliegen. Dit is meneer Buis uit Nijmegen. Ik wilde even mededelen dat ik afgelopen uh, maandag... ...in onze tuin de eerste appeltjes van de sierappel... ...heb zien verkleuren, van groen naar oranje. En als ik er dan aan toevoeg dat de herfstverkleuring... ...de geelverkleuring van de lindes langs de laden hier in de stad... ...echt algemeen is... ...dan is er geen twijfel meer mogelijk. Herfst. Met Paul van der Veur dinsdag in Peest tijdens een wandeling... ...dachten wij eerst keramiek kunstpaddenstoelen te zien... Maar het bleken echte vliegenzwammen te zijn. Ze hadden bolle hoeden in verschillende stadia. En dat terwijl het een zomerse dag was na een herfstachtig weekje. Elze van Doesburg, Waalre. Vanochtend zag ik in onze tuin zeker vijf knoppen van de herfsttijdloos... al minstens tien centimeter hoog. Goedemorgen, Jeanette Essink uit Koekkanger. We hebben hier heel veel mussen, zowel ring als huismussen. En eh, de grote jongen, die al heel lang goed zelfstandig eten kunnen vinden... worden nog steeds gevoerd door de ouders. Het is een soort zorg die ontroert. De moeder zit te eten, het jong zit te eten. En toch brengt, eh, brengt ze nog weer wat voedsel naar het snaveltje van de jong. Inmiddels in het kapitool wordt op dit moment druk gebouwd. Hier rechts van mij zijn twee stoelen tegenover elkaar gezet. Worden we horen af en toe wat gerommel. Een grote perspexbak bak is al binnengedragen. En ik zie iets met schroefjes en dingen. Ik vermoed dat er straks ook nog water bij komt kijken. En dit alles voor de opbouw van een ja, soort Maduro-dam-versie van het vis retour -wiel, Waar we zo meteen uitgebreid over gaan praten. Wat het is, dat hoort u zo meteen. Iets anders nu: hooikorts. Het is in zekere zin nu of nooit voor hooikoortspatiënten. Ambrosia wordt ook wel de hooikoortsplant genoemd. En groeit op steeds meer plekken in Nederland. In Duitsland is Ambrosia al veel wijder verspreid... maar bij ons is het tijd nog te keren. Nog wel. Maar de nieuwe voedsel- en warenautoriteiten trekt aan de bel. Met z'n allen uitkijken dus naar Ambrosia. Handschoenen aan en verwijderen maar... Er is alleen één probleempje. Verslaggever Rolf Hartogensis vindt samen met bioloog Arnold van Vliet het ambrosiazaad op een opmerkelijke plek. Nou, als we hier maar even mee beginnen. En zie hier maar eens uh, ambrosia in te vinden. In mijn vogelvoer. Ja, dit is het. Uh, het vogelvoer is een van de belangrijkste bronnen. Van, uh, ja, het, uh, waarmee. Ambrosia-zaden in Nederland binnenkomen. En dat is ook hoe mensen dit in de tuin krijgen, die plant. Eh, doordat ze de vogels voeren. Eh, de kippen voeren, eh, de kanaries. Maar dus ook eh, in de vetbollen. En eh, al het vogelvoer wat winters met eh, koude winters vooral eh, aan de vogels gevoerd wordt. Maar hoe komt het nou in mijn vogelvoer terecht? Nou, die zaden die worden natuurlijk ergens geoogst. Eh, en dat gaat voor een grotendeels eh, ook machinaal. En ja, als daar Ambrosia tussen staat, dan wordt ook het zaad van Ambrosia meege, eh, geoogst. En ja, dat is natuurlijk uh, van dezelfde uh, grootte en dat vult hier er niet zo 1, 2 drie uit. Maar ik zie zo uh, niet. Nee, je moet er even een oog voor hebben op een gegeven moment om het echt te kunnen gaan herkennen. Oké. Okay. Ik had een heel rustig natuurgebied verwacht. Nee, dit is uh, op zich nog een mooie bloemrijke berm, maar... Uh... Een paar rustige natuurgebieden, dat ben je hier voor niet op de goede plek. Ja, hier hebben we er eentje. Even op de knieën, want anders zien we hem niet. Dit plantje hier, wat is het? Nog maar een paar centimeter hoog. Ja, Wat we proberen is om te kijken of we die uitbreiding van die soort van ambrosia nog kunnen beperken of in ieder geval tegen kunnen gaan. De vraag is toch wel van, uh, gaat dat nog lukken? Want hij staat al op uh, ja, een groot aantal plekken... En op, uh, met een grotere aantal individuen. Dat duidt op uh, ja, lokale voortplanting. Ja, dan wordt het wel wat lastiger om hem onder controle te krijgen. Hier even naar rechts. Maar is, is Ambrosia dan sowieso, als je kijkt naar vogelszaad, als je kijkt naar kippenvoer, dan kan je dat toch helemaal niet meer intomen? Nou, ik, ik, ik heb nog steeds wel de hoop uh, en... Uh, Collega's met me, dat we daar toch een flinke slag in kunnen maken, nog. Als we mensen maar wijzen: van hé, hey, als je me in je tuig tegenkomt, haal hem gewoon weg. Wel even handschoenen aandoen om dan niet uh, versneld allergische reacties te kunnen gaan krijgen. Um, en gemeentes en groenbeheerders, dat die even weten hoe ze een plant eruit zien, kunnen herkennen en dan actie kunnen ondernemen als ze hem tegen kunnen komen. Even kijken. Um, daar, die kleine met het bruine takje daar. Deze. Nee, dit is waar die veel mee verward wordt. Kijk, als je deze omdraait, zilverblad van onderen. Uh, en dit is dus uh, de bijvoet. Trouwens ook, uh, uh, die produceert ook pollen waar je ook allergisch uh, voor kunt zijn. Uh, maar veel minder sterk uh, dan, uh, dan ambrosia. Dit is de ambrosia. Bijvoet heeft ook geen haartjes op de stengel en dat heeft de ambrosia wel. Um, een van die maatregelen die genomen zou kunnen worden is bijvoorbeeld uh, ambrosia uh, of uh, alleen vogelvoer aan te bieden of aan te laten mogen bieden waar geen ambrosiazaden in zitten. Maar studies in onder andere Duitsland laten zien dat dat heel moeilijk is, want uh, ambrosiavrij vogelvoer dat is heel moeilijk te realiseren um, en dat werkt ook niet echt. En we kunnen niet zomaar uh, altijd al maar de overheid zegt van jij moet dat oplossen. Dat kan niet. We hebben daar allemaal een verantwoordelijkheid om dat gewoon goed in de gaten te houden. Dus let even op van wat, of je Ambrosia kunt herkennen. En zeker op plekken waar je voedsel uh, voer gestrooid hebt, is het uh, handig om dat in de gaten te houden. En hoe die ambrosiaplant plant eruit ziet kunt u vinden op onze website vroegevogels.vara.nl. En vanuit daar kunt u ook naar de natuurkalender, want ook Ambrosia wordt daar gemeld. Elisabeth heen speelde de tweede harp etude van de Duitse harpvirtuoos en componist Wilhelm Posse. Wij zijn zo bij u terug naar nieuws en ster. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink. Vanavond is mijn zomergast schrijfster en cabaretière Pauline Cornelissen. Het wordt een avond over dappere kinderen, ongemakkelijke volwassenen en zwetende makaken. Zomergasten vanavond bij de VPRO om kwart over acht op Nederland 2. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinselparket.nl. Radio 1. Het NOS Journaal. De ministers van Financiën van de Grote Economieën voeren waarschijnlijk in de loop van de dag telefonisch overleg over de onrust op de financiële markten. Officieel is er niets bekend gemaakt, maar bronnen melden dat er zal worden overlegd voordat de Aziatische beurzen morgen opengaan. De beurzen zijn wereldwijd gekelderd door de schuldencrisis in Europa en de Verenigde Staten.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 De bewoners protesteerden tegen de dood van de man van 29. Die donderdag bij een schotenwisseling met de Londense politie werd gedood. En Aan de oostkust van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. in verband met een tropische storm. Duizenden vissersboten zijn teruggeroepen naar de haven. De storm trekt langs de kust bij de miljoenenstad Shanghai. Dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is er geregeld zon. Maar vanuit het westen trekken er ook een paar buien over het land. Vanmiddag ontstaan er meer buien, maar tussendoor blijft er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden op de wadden tot lokaal 22 in het binnenland. Er waait vanmiddag een stevige zuidwestenwind. Boven is de wind meest matig, aan zeevrij vrij 80 tot 80, windkracht 5 of 6. Vanavond zijn er eerst enkele opklaringen, maar in de nacht neemt vanuit het zuidwesten de wolking toe en volgt er buiige regen. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgen is het compleet herfst met talrijke buien, een stevige westenwind en maxima van slechts 18 graden.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 Haar ouders en broer praten openhartig over dit drama in hun leven. Ik snap niet dat iemand zoiets kan doen. Het drama van de Udense kofferbakmoord. Morgen bij RKK om tien voor half tien op Nederland 1. Het is half negen geweest. Traditiegetrouw Tijd voor onze columnist. Geen nieuwe, maar een man die bijna maandelijks zijn hersenspinsels met ons deelt. Hier live in het kapitol de conservator van het natuur Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, te weten. Kees Moeliker. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zag ik gisteren een tweet van jou. En ik heb eh, ongeveer een minuut, minstens, naar die foto zitten kijken. En je moet even vertellen wat het was. Ja, ongelooflijk. Er is in Engeland een uh, koolmees verzwolgen door een bekerplant... En een bekerplant, dat is een van de weinige uh, vleesetende planten die hier nog wel eens gehouden worden in kassen. Mm -hmm. En uh, dat zijn van die grote bekers uh, waarin dan uh, normaal gesproken een vliegje of een mugje uh, gaat rondvliegen. Ja, en het is wordt... echt zo'n vleesetende plant zoals je hem in een Donald Duck zou kunnen aantreffen. Zeg helemaal, maar. helemaal precies zo. En ja. normaal worden daar, worden daar vliegjes en, en, en muggen in uh, verzwolgen. Maar nu is dus een koolmees kennelijk op de rand gaan zitten uh, om zo'n vliegje of mugje ja. te pakken. En die is ook gegrepen en die is daar, nou, in in overleden. Het is een, een dramatische foto en. Uh... Er staat een prachtige foto van op de, op de site van de BBC... en op andere plaatsen op internet. Ja, en, volgens uh, mij hebben wij ook, als het goed is... ik kijk even naar onze redacteur al buiten een linkje op de site gezet of hebben we de foto... Uh, er komt straks, hoor ik hier net op mijn uh, oortje... Uh, wordt er een linkje op onze site gezet... en dan uh, naar die foto en kijk ik anders even op de site van BBC, was het? BBC, ja. BBC, ja. Het is ja. de tweede keer dat dit is vastgesteld, dus het is historisch. Ja, het is een waanzinnige ja. foto. Hij zegt met zijn kop naar beneden in die plant... en nu wordt dit langzaam opgegeten, heel treurig. Uh, opgevreten koolmezen gaan we. Wij niet over hebben in jouw column, geloof ik. Hè? Het heeft een uh, ander onderwerp. In deze column gaat, als ik het goed heb, over de patatduif. Correctie. Patatmeeuwen. Oh, patatmeeuwen. Ik wist dat het iets met patat was. Oh, dan heb ik het verkeerd doorgegeven. Patatmeeuwen. Okay, ja, maar ja, goed, detail. Ga je gang. Goed. Patatmeeuwen. In Rotterdam, op het plein tussen de mega boekhandel... en een elektronica-gigant... staat de frietkraam van Bram Ladage. Een begrip voor de liefhebber van gefrituurde, handgesneden patat. Rondom het uitgifteloket zijn houten vlonders aangelegd... waar men comfortabel zittend de snack kan nuttigen. Nog voor koffietijd zit Rotterdam er al aan de patat met. En dat gaat zo de hele dag door. Stadsvogels kennen die plek ook als voedselbron. En dat is de reden dat ik er kom. Ik nestel mij dan tussen de boodschappentassen en observeer mensen en vogels. Spreeuwen zie ik er niet meer. Er lopen nog wat stadsduiven rond met hun misvormde pootjes en pokdalige snavels... maar de meeuwen zijn het talrijkst. Het zijn er momenteel een stuk of twintig van de soort zilvermeel. Vieren grote zeevogels die verse vis, schelp en schaaldieren... hebben verruild voor vastvoed en menselijk afval. Ze zijn nog in het bedelstadium. Zo gauw een patateter zich neerzet dribbelt de meeuw naderbij, tot de voeten en kijkt indringend omhoog. Mijn observaties wijzen vervolgens op een driedeling in de maatschappij. 1. De mens heeft slechts oog voor zijn zak patat en de meeuw ontgaat hem of haar volkomen. 2. De mens kijkt vol afschuw naar de meeuw, noemt hem tyfusvogel of iets van dergelijke strekking en gebaart wild met zijn armen of benen om hem weg te jagen. Het komt hierbij voor dat er patat gemorst wordt... waarna de meeuw natuurlijk gretig toehapt. 3. De mens deelt zijn voedsel met de meeuw... en voert hem tenminste een kwak mayonaise... of een te klef op hard of hard gebakken frietje. Deze groep is de grootste en deelt vaak meer dan de helft van de puntzak... met de aanwezige meeuwen. Dankzij groep 3 ontbreekt de noodzaak voor de meeuwen... om agressiever te werk te gaan... Er zijn echter talloze gevallen bekend waarbij meeuwen in volle vlucht en met uiterste precisie ijsjes en andere lekkernijen uit de handen van mensen roven. In Rotterdam heb ik dat nog niet gezien. De patatmeeuwen zijn slim. Ze hebben een natuurlijke leefomgeving, zee, strand en duin, permanent verruild voor de stad. Ze broeden op daken, fourageren op dezelfde plekken als de stadsmens en maken ook dankbaar gebruik van het afval dat mensen produceren. Vooral in steden waar men nog plastic vuilniszakken op straat zet... leidt dat tot overlast, want meeuwen trekken de zakken open... op zoek naar etensresten. Dat hoeft natuurlijk niet zo ver te komen. Gemeenten met een meeuwenprobleem adviseer ik eens... om te praten met Bram Ladage of een andere patatkoning. Het Allegro scher, scher, scher, oh jeetje, nu kom ik niet aan mijn woorden. Scherzando uit het diver, nu kom ik helemaal niet meer aan mijn woorden. Divertimento in zee groot. Ik zat de tekstje al te lezen. Ik denk dit gaat hem niet worden. Opus 9 voor hobo en strijkorkest van de Finse componist Bernard Hendrik Cruzel. En aan Bernard Hendrik Roussel mijn excuses voor deze belachelijke uitspraak van zijn muziekstuk. Op de achtergrond hoort u nog steeds het gerommel van hetgeen hier wordt opgebouwd. Kees Moeilijker staat er een hoofdschudden naar te kijken met een kopje koffie in de hand. Kees, kom eens, heb jij enig idee wat deze manier aan het, aan het opbouwen is, uh, overigens? Het lijkt een soort waterzuiveringsinstallatie. Uh, maar er zit ook een schoeprad bij... Uh, dus nee, ik, ik denk dat ik maar even blijf om, om, dit, uh, om dit even te leren. Want dit is heel intrigerend. Intrigerend, dat is het zeker. Blijf luisteren en u zult het thuis ook weten. We gaan naar een uh, spin. Behalve het jaar van de vleermuis en het jaar van de boerenzwaluw is 2011 namelijk ook het jaar van de labyrinthspin. De labyrinthspin is een soort die je op veel plekken in Nederland kan tegenkomen. Je kunt hem herkennen aan zijn trechtervormige web. Spinnenman Peter van Helsdingen is van IJs Nederland. Dat is de organisatie die is gespecialiseerd in ongewervelden. En hij is in dit jaar van de labyrinthspin op zoek naar waarnemingen. Let op dus, hè, ook in uw buurt. Het kan zomaar zijn dat hij bij u om de hoek zijn web heeft geweven. En die radstaak is met Peter van Helsdingen op pad. Dit is een mooie. Kijk. Ja. Ja, ja, ja. We staan ja. bij een, uh, ja, een bosje-struikje, een, een lage begroeiing. En dan zien we allemaal webben op. Het, is, het lijkt wel een hele kolonie. Ik denk dat hier dus uh, veel eipakketten vorig jaar zijn uitgekomen. En al die jonge beestjes blijven hier zitten en worden hier groot omdat ze, als ze eraf gaan, het is natuurlijk een soort van plantsoen: hè? Een, een, een struikenzoom om een uh, woon heen. Midden in een woonwijk, in Pijnhakker, nota uh, niet, niet eens in midden in de natuur. Je vindt hem gewoon eigenlijk om ja. de hoek. Ja, om de hoek. Prachtig. Een heel... ja. Caroline een u heeft hem gevonden. Uh, ja, ik heb uh, zo'n jaren vijf geleden, toen heb ik hier in de buurt uh, bij de sporthal uh, waar ik mijn dochters op gym uh, bracht. Uh, daar heb ik, zag ik toen in het struikgewas behoorlijk wat van die webben. Een stuk of twintig, op zo'n tien meter heg. En het zijn nogal grote webben, dus het valt behoorlijk op. Ja, ja dit, dit valt ook inderdaad op. Het zijn, het zijn horizontale webben. Ja, en daar zit dan echt zo duidelijk zo'n trechtervormige uh, opening. Waar nou, die... Even dichtbij kijken. O, oh, dit. Ja. En dit is echt bijvoorbeeld een heel groot web, hè? Dat is wel 30 bij 30 centimeter. Uh, ja, is ja. ja, dat is echt heel die fors. Je kan er niet ook. omheen. Nee. Ja, het zijn natuurlijk net als de huisspinnen. We behoren ze tot de groep van de trechterspinnen. Vandaar ook die trechter in dat web. Huisspinnen kent iedereen. Dat zijn die enge beesten die langs de plinten rennen. In de herfst komen ze binnen. Ze leven in schuren en buiten tegen het huis in de klimop... bouwen ze ook zo'n trechterweb. Maar deze, dat is dan de, de labyrinthspin... Dat, die, die maakt dit soort webben in, in struiken. Waar je die huisspinnen natuurlijk nooit vindt. Die zitten toch vooral binnen in schuren en langs schuttingen. En dit is echt de buitenspin. Een, echte bar, dus een prachtig web, hè? Ja, prachtig web. Het ja. ziet er echt fantastisch uit. En hier zitten er ook heel veel. En allemaal ja. met zo'n zo trechter, hè? Die ja. gaat dan echt een beetje het struikgewas uh, ja. in. Ja. Ja. Nou, dit is natuurlijk fantastisch, want hier kunnen de mannetjes en de vrouwtjes elkaar prachtig vinden. Ik neem aan dat de helft ongeveer we hebben van mannetjes zijn. De paartijd begint nu ongeveer. Het zal wel 50-50 zijn, hè? mannetjes, vrouwtjes, en die hebben dus weinig moeite om elkaar hier te vinden. Ze zitten allemaal is... vlak bij elkaar. Ze zitten allemaal lekker vlak bij elkaar, we hoeven weinig te lopen. Kijk, dit is natuurlijk een hele, oh, daar zit -ie. hele grote. Ja. Zo. Midden in die trechter, in die, die opening, ja, die mond ja, van die trechter zit hij. Dat is een vrouwtje. Hoe zie je dat? Nou, mannetjes zijn altijd wat slanker en die hebben aan de voorkant uh, palpen... Hè, waarmee ze het sperma overdragen. Wat is dat dan? Uh, de palpen dat zijn ontwikkelde tasten, speciaal ontwikkelde tasten waar een orgaantje aan zit, waarmee ze eerst het sperma opnemen... en dan bij de paring, bij het vrouwtje, dat overbrengen... naar het geslachtsorgaan van het vrouwtje. Het is een beetje een ingewikkelde manier, maar zo doen spinnen dat nou eenmaal. Ze moeten dus dat sperma eerst naar die palp overbrengen. Dat doen ze door een spermawebje te bouwen. Dat is een kwestie van anderhalve millimeter, twee millimeter groot. En, en dan nemen ze, daar wordt dat druppeltje sperma op uitgestort, door de palp opgenomen. Dan gaan ze op zoek naar het vrouwtje. Uh, of je hier nou makkelijk een mannetje kan vinden... Hier zit er ook een of niet? Uh, is dat weer wat anders? Nee, dat is dezelfde. Die heeft maar een, heeft een heel een klein spekje. webje. Ja, dat is maar een klein webje. Ah, uh, kijk, ja, mee. dit is een man. Is een ah, dit is een mannetje. Die zit daar, uh, ja, die, is, die is volwassen, dus die zou op zoek kunnen gaan. Voor Zover ik weet zit hier geen vrouwtje bij. Ik zie tenminste niks. Hoe zouden we hem beschrijven? Want hij is nou, lichtbruin, een beetje... Ja, het zijn bruine, toch eigenlijk vrij saaie bruine beesten. Maar het achterlijf heeft een hele mooie, wat wij noemen visgraad tekening. Dus allemaal van die veetjes achter elkaar. En in het midden een mooie lengtestreep, zoals een visgraad eruit ziet... Prachtige beesten. prachtige beesten. Ja, ik vind het een hele, hele mooie beest. Maar ja, ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld. Ik vind eigenlijk alle spinnen wel <laughs> mooi en interessant en prachtig. Dus, uh, Waarom... Maar Deze kan je niet ontkennen dat het een mooi beest is. Waarom is de Laberdienspin nou de spin van het jaar? Ja, het is een actie, een Europese actie... om ieder jaar in heel Europa een spin te selecteren. In dit jaar, 2011, wordt iedereen verondersteld als hij dit beest ziet... Even een berichtje te sturen. Want daar, nou, dat gaat het het, daar gaat het om. Het gaat erom om dat beest beter te leren kennen. Zijn verspreiding beter in kaart te brengen. Maar ook zijn biologie beter te leren kennen. Verder vind je deze soort veel op warme stukjes op de hei. Bovenop die struikjes van de hei. Komt veel voor in de duinen. Op lage vegetatie. Wat heb je daar? Roosjes en dat soort dingen. Daar vind je ze ook vaak. En dan een koudje in de grond. Waar de spin dan zijn... zijn gang naartoe laat lopen. Want het, dat is het aardige, hij heeft dus een vluchtgang... die heel ver doorloopt, tot onder in de vegetatie. En je kan wel zien waarom die labyrinthspin heet. Want dat heeft met het wet te maken, denk ik. Dat, He? dat heeft, het heeft het echt een te euh, maken. Ja, ja. ontzettend ja, doolhof, en weerwar van draden. Een weerwar van draden. En die doolhof slaat natuurlijk op die gang die zo ver naar beneden gaat. Tenminste, ik neem het aan. In alle landen heet die labyrinthspin. Arrigné de, de, de labyrinthe, Nou ja, labyrinthspine. En dat is de, de gangbare naam. En dat heeft natuurlijk te maken met die lange... Die gang die naar beneden gaat. Ik had zelf ook het idee dat het met die, met die weerwar van draden boven dat, dat web, boven dat hang, die nou, hangmat. Ja, dat, dat zou kunnen. Ik heb altijd gedacht dat het ja. aan, aan die vluchtgang lag. En dat die daarin maar het kan ook ja. zijn dat, dat ja. het aan de weerwar van draadjes daarboven is. Dat Even. zie je vaak bij horizontale webben, dat er allerlei spandraden zijn die dat web een beetje horizontaal houden. Hè, als, om, om het niet in te laten zakken. Het is net als je wat dichterbij kijkt, alsof je zo'n tunnel, tunnel in kijkt. Ja, ja, je kijkt een tunnel in en daar zit hij meestal of zij, in, de, in de ingang te wachten tot een insect naar, naar beneden valt. Kieskeurig zijn ze dus niet. Alles wat als prooi zich aandient en niet te gevaarlijk is, dat zullen ze overmeesteren. Nou, verzamelen jullie met ijs uh, uh, in waarnemingen dit jaar van die labyrinth spin. Ja. Zoals deze hier, in pijnakker. Het zit er aardig wat bij elkaar. Ja. Tel je ze dan ook of wat willen we wil allemaal weten? Uh, nou, wij tellen ze niet. Dat is dan weer een soort populatieonderzoek. Wij willen nu stippen op de kaart hebben. Hè. Waar, zitten ze? waar zitten ze? Waar komen het... ze voor? Ook al en, is het er maar één? Ja, ook als het er maar, ja. als het er maar één is. Maar, en ook wat voor omstandigheden, wat voor type terrein, wat voor struikjes. Nou, de soort hoeft niet, maar dit is dan een struik. Is dat op hei? Is dat een gras langs de slootkant? Hè? Waar komen die dingen voor? Wat voor voorkeur hebben ze voor een uh, terrein? Dat willen we dan graag weten. Dus u roept nu eigenlijk iedereen die dit hoort op om uit te gaan kijken naar de labyrintspin. Ja, wie een labyrintspin vindt, meldt het. Uh, nou, dat kan bij de KNV, dat kan bij Vroege vogels, het kan bij IJs Nederland, het kan bij Naturalis. Overal weten ze dat wij die gegevens graag hebben. En hoe u die gegevens kunt doorgeven aan Spinnenman Peter van Helsdingen. Dat vindt u bij ons op de site vroegevogels.vara.nl. Het stuk dat hij hoorde was van origine gecomponeerd voor Klaver nu uitgevoerd op piano door Alexandre Tarot. Het heette De Musette de Tavernie, gecomponeerd door François Couperin. Goed nieuws uit Groningen nu. Na twintig jaar afwezigheid zijn er weer grauwe gorsen neergestreken in het Ja, Hier horen wij hem, de grauwe gors. Bijna een uh, Zuid-Europees geluid, maar dan oegren. De terugkeer van de Grauwe Gors lijkt voor een deel te danken... aan de vogelbeschermers van de werkgroep Grauwe Kiekedief, Want die beschermen niet alleen Grauwe Kiekendieven... maar alle vogels die van Akkerland afhankelijk zijn. Verslaggever Rob Buiter is met Ben Cox van de werkgroep naar een Luzerneveldje in Mede gegaan. Vogelaars hebben daar nog een late broedgeval van de grauwe gors gevonden. En Cox wil dat nest graag vinden voor onderzoek. Overgebleven Luzerneveldje ergens in Oost-Groningen. Een paar hectare die is blijven staan. Hieromheen is alles al weg. Maar dat het is blijven staan heeft een goede reden. Ja, het klopt. Hier zitten grauwe gossen. En, uh, zelfs niet eentje, maar gewoon drie paardjes jongen hebben geproduceerd. En zelfs nu nog is er een paardje met uh, jongen in het Luzerne. Tamelijk uniek in Nederland. Ja. Op dit moment. Ja, grauwe gors. Dan zou je zeggen, oké, okay, grauwe gors. Maar wanneer was de laatste keer dat er in Nederland een grauwe gors heeft gebroed? Nou, Limburg heeft de laatste jaren nog, uh, nog een paar gehad. Rond Sibben. En uh, daarvoor natuurlijk Zeeland. En langs de Maas her en der. Op uh, stukken met natuurontwikkeling. Maar echt in boerenland in het noorden is dat uh, 20 jaar geleden. Maar uh, ja, we hebben nu een grauwe oost op de klei zeven paar gevonden. Wetende dat we lang niet alle plekken hebben, hebben kunnen bekijken. Dus misschien nog wel meer? Zonder meer. En uh, kijk je naar dit Luzerneveld bij Mede, in de buurt van Winschoten... dan zie je dus waarom het hier uh, gebeurd is. Dit is Luzerne, omgeving door Open Akkerland. In de buurt zijn, uh, zijn uh, veldjes met, uh, met voedsel voor de winter, uh, wintersituatie. En hier heb je nog wat opslag van zuring, oftewel zangposten. Maar dus, hier uh, zijn intussen ook even winterveldjes... Dat lijkt ja. de sleutel geweest te zijn. Ja, Volgens onze vrienden in, in Vlaanderen, die rond Hoegaarden allemaal dingen doen, is zo dat, dat zonder aanwezigheid van wintervoedsel, kan de grauwgossen wel inpakken in ons deel van Europa. Dus heb je goede veldjes met een mix aan, aan voedsel, zoals sinds twee jaar aangelegd in Oost-Groningen, dan uh, heb je klaarblijkelijk ook, uh, ook grauwgossen. En anderen beweren weer, en dat geloof ik ook wel een beetje, is dat de komst van korrelmais. Uh, ook in de winter een rol speelt. Want dat heeft gewoon geplette maatskorrels op. In feite één grote, grote voedselfabriek. En de, de akkersvogels van Europa hebben vooral moeilijk met voedsel in de winter. In de winter. Ja. Dus in plaats van dat boeren in de winter alles gewoon meteen onderploegen... en pas in het voorjaar weer aan het werk gaan... laten ze nu op jullie verzoek onder andere in de winter oogstresten staan. Ja, we zijn een, een pilot begonnen in het kader van het Europees landbouwbeleid... hier in Oost-Groningen. En daar is een van de factoren, er gaat daar zo'n grauw gos, eentje vliegt die kant op... Uh, is het laten staan van, uh, van, uh, van Stoppels. Dit jaar ligt er ongeveer 90 hectare aan het winterveldje in oost -Groningen. Dus 90 hectare van gemiddeld uh, ja, een omvang van een halve tot twee hectare. Met alleen maar voedsel voor de kneu, voor de keep, voor de geelgos en voor de grauwe gos. En het werkt. Want het er werkt zit hier aan... in dit ja, veldje moet er nog één uh, ja. achtergebleven broedpaardje zitten. Ik probeer nu uh, dat nest te lokaliseren. We hebben geluk dat een regionale vogelaar Emel Klunder uh, een goede lijn heeft uh, gevonden. We lopen nu naar de nest toe zo meteen. En even kijken waar het paaltje staat. Ik denk dat we er bijna bij zijn. Even kijken hoor. Uh, ja, voor ons. hiervoor heb je het, uh, die bamboestok. Oh ja, moet die loopt van die kant uh, ja. erin. Ja, ja zeker. Het is ook heel mooi om te merken dat de drogerij BV op Amt meteen bereid was, samen met de akkerbouwer Martin Berg, om het te laten staan. Geen probleem. Je hadden dit eigenlijk al lang willen oogsten, maar laten ja. we het speciaal voor die grauwe borstel ja. nog even ja. Ik ga nu even bellen met, uh, met Emo. Die staat aan de rand van het veld. Uh, ja, die kan, onze onze aanwijzingen aanwijzingen te kan geven. Die is het aanwijzen. Dat kan je mooi zien. Emo, hier zijn we in het scheld. Ja. Kun jij ons aanwijzingen geven? Je moet eerst, je beste in mijn richting lopen, zodat je voor mijn telescopen hebt. Ja, Oké. Okay. En dan naar achter. Ja, snap ik. Ja, dan zie je het maar te vinden in zo'n enorm veld met uh, ja, allemaal dezelfde bloeiende klaverplanten. Dus hier is een telescoop, is onombeerlijk hier. Beetje naar rechts, beetje naar rechts kijken. Oh, wacht, daar zie ik hem zitten volgens mij. Daar, uh... ja, ja, ik zie hem ook, ja, ja. Ja, we zien hem zitten. Ja, maar dat is het nest ook ongeveer, denk ik. Maar dan zul je straks even moeten kijken vanaf deze kant of hij daar weer gaat zitten. Er zit inderdaad een hele dikke, musachtige vogel met een karakteristieke snavel met, met mooie ja, haakjes eraan zeg maar. Wij hebben tot op heden al het gevonden door met een schuiltintje te kijken. Het is hartstikke moeilijk namelijk. Dus uh, ik denk eenmaal dat wij hier een stukje laten staan. En dan hebben we zo meteen een nieuwe referentie voor uh, de volgende ja. ronde. Oké? Okay? Okay. Ik ga nu afsluiten. Oké. Okay. Je hoort er eentje overkomen nou. Ja, ja. ik denk het mannetje. Geweldig. Maar ook een paardje met jongen, vier stuk, vijf stuk zelfs. Dus je hebt hier een paar die voedt, een nest en een paar die al uitgevlogen jongen heeft. Hier hebben totaal drie paardjes gebroed. Schappig hè dat zo'n nou ja, letterlijk grauwe gors zoveel mensen in vervoering kan brengen. Het is een symbool voor, uh, voor dat er toch in het agrarisch cultuurlandschap dingen mogelijk zijn. Als je maar volgens een ecologisch concept kunt denken. En dat je boeren hebt die bereid zijn om dingen te doen die echt verder gaan dan de gangbare praktijk van de landbouw. Mooi succes. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We gaan door. Ben Cox in het veld met verslaggever Rob Buiter. En inmiddels kunnen we melden dat het nest is gevonden. Drie blakende jongen hebben een ringetje gekregen voor onderzoek. En de verwachting is dat ze vandaag misschien wel op dit moment zullen uitvliegen. En met Morceau de concours van Gabriel Foret sluiten wij dit eerste uur af. We gaan naar Sterrennieuws, gelezen door Dirk ter -Hark. We zijn zo bij u terug na 9 uur. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Werrata. Over historische broederparen. Zometeen de gebroeders Caracalla en Geta. En...